Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Parijs begint vandaag de grote klimaattop. Tal van wereldleiders zijn gisteravond aangekomen. Sommige van hen, onder wie de Amerikaanse president Obama... gingen meteen naar concertzaal Bataclan... om eer te bewijzen aan de slachtoffers van de aanslagen van eerder deze maand. De klimaattop in Parijs zal ongeveer twee weken duren. Tussendoor wordt er ook gepraat over de aanpak van terreurgroep IS. Gemeenten moeten vergunningen gaan afgeven voor zowel de productie als de verkoop van wiet. Dat zegt een werkgroep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten volgens de Volkskrant. De werkgroep wil met het systeem de wietteelt uit, uit het illegale circuit halen om zo de georganiseerde misdaad een slag toe te brengen. Ondernemers kunnen in het voorstel alleen een vergunning krijgen na een strenge screening. De Tweede Kamer vindt dat de overheid moet meebetalen aan de beveiliging van omstreden tentoonstellingen, lezingen en debatten. Regeringspartijen, VVD en PVDA willen daarvoor 1 miljoen euro uittrekken. Ze willen zo voorkomen dat evenementen niet doorgaan omdat de organisatoren bang zijn voor bedreigingen en opzien tegen de hoge kosten van beveiliging. Het geld is niet bestemd voor politici of mensen die haat prediken. Twee activisten hebben in Londen acht uur lang op het dak gezeten van de kunstgalerij van Buckingham Palace. Ze eisen meer aandacht voor de rechten van gescheiden vaders. Het is makkelijker om op het dak van Buckingham Palace te klimmen dan om onze kinderen te zien, zeggen ze. Pas vannacht werden ze van het dak gehaald. Ze zijn gearresteerd. Basketballer Kobe Bryant heeft zijn afscheid aangekondigd. Hij stopt na dit seizoen. De 37-jarige speler van de Los Angeles Lakers is dan 20 jaar professioneel basketballer geweest. Bryant won onder meer twee keer Olympisch goud met de Amerikaanse ploeg en vijf keer de NBA met de Lakers. Hij staat derde op de lijst van NBA-topscorers aller tijden. Het weer, de dag begint droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten langdurig regenen. En trekt de wind weer aan, mogelijk tot stormachtig. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, Dit is alleen de geest van de AWB. In de randstad is de meeste vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Rijswijk en Knopend Burgerveen staat bij elkaar ongeveer 20 kilometer file. Er zijn op dat stuk namelijk twee ongelukken gebeurd. Ook de andere kant op gebeurde een ongeluk bij Leidsendam. Daar is ook een rijstrook dicht en dat leidt tussen Roelevarensveen en Leidsendam tot 13 kilometer file. Op de A7 van Horen naar Zaandam. Tussen de Afrit A. Van Hoorn en de Afrit Wijde 11 kilometer. Op de A13 Rotterdam-Den Haag. Tussen Tussen knooppunt Kleinpolderplein en knopend Prins Klausplein 13 kilometer. En dat heeft dan weer te maken met de problemen op de A4. Een uur vertraging heb je ook op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen ochtend en meteren staat 19 kilometer door een ongeluk. En tot slot de A20 hoek van Holland Gouden. Bij knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer ook door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort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 Nou CFM Radio. Wat wil je nou nog weer? Het is even na twee uur Goedemiddag en welkom bij Sanford op zaterdag. We zijn nu weer drie uur lang vanaf de tolweg 10A. Jawel. En daar zit Tina. Tina. Tina. Geen B,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 Nou, we gaan er tegenaan uh, drie uur lang. En uh, wat gaan we zo al uh, doen vanmiddag? Ik heb geen idee. Nee, hè? Want ik weet, <laughs> ik, ik word niet maar neergezet. <laughs> nou, ik moest je voor jou het weer. En, en het ziet er nogal uh, on onstuimig uit. Uh, die van de week. Uh, had jij nog iets bij sport? Ja, hè? We gaan... uh, ja, we gaan proberen even contact te krijgen met, uh, met iemand die bij de voetbalwedstrijd aanwezig is. Maar okay. of dat gaat lukken, dat uh, beloof ik niet, hoor. Ja, nou, we, we, hebben de, nog we doen de, ons de, best. Ja, we hebben de agenda.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 Nou, feu geven swingen zeg. Oh, zo. Zo, zo, zo. Lekker bezig. Die de Starship en uh, wie build dit city? 25 jaar, VFM. Ladies and gentlemen.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 No, no, no. Adventure of a Lifetime. De nieuwe serie van Coldplay. Je we hem hier bij CFM 18 over 2. Zelfoort nogmaals een goede middag. En leuk dat je erbij bent. Ja, le leuk dat, je, dat jij erbij bent Benno. Ja, ja. Nou, ik, ik vind het ook leuk. Ik, ik heb wel een beetje de zenuwen. Maar ja, ja, goed, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is ja. zo lang geleden dat ik al live radio heb gemaakt. Maar goed. Het uh, laatste keer was ik was verslaggever Bij de nieuwe dan hadden ze daar een open dag. Met de redingsbiedgaan, ambulancedienst en de politie.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 Begrijp ik. Ja, nou ja, misschien als een luisteraar een steentje van de gevel kon brengen... dan, uh, kon brengen, dan hebben we nog wat pepernoten voor hem. Uh. Hey, gezellig. Ja. Dus... Nou, wie weet. Kom, kom maar met die bakstenen. He. Kom hey, zou de... <laughs> de... maar zou uh, ik zeggen. Geen duizend, maar één, <laughs> schroom, één <laughs> graag tegemoet aan de Tolweg 10 A in Zalvoort. Daar zit C.F.M. met 24 uur per dag Radio en TV. En zometeen gaan we praten met Roy van Beuringen. En die Solution is my queen, but she stays strong Weer een nieuwe, deze groep uh, Omi. En uh, die gaan we straks nog wel even draaien. Ben dat is ook weer zo'n leuk plaatje. Oh, nou, ik vind die trompet zo lekker in die nummer. Ja, roomer. dat is ja. ook zo, maar ja. die andere is ook heel leuk. Oké, okay, nou, ja, ja, ja, ik ben ja, benieuwd. Geweldig. Sinterklaas. Ja, Sinterklaas. Kijk, ja. kijk, kijk, ja, ja, kijk, kijk. Ja, ja, ja. En Roy van Buring, hè. Die heeft een leuk evenementje weer georganiseerd. Ja, goedemiddag Roy. Goedemiddag. Ja, Roy van uh, On Air Events. Uh, welkom in de uitzending bij CFM.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 Bij het geveltje? nee bij, bij dat, uh, ingestorte geveltje, daar hebben we het over. Oh, ja, ja, ja, dat bedoel je. Ja, bij het, uh, de gelukkige zwarte piet daar niet op gaan staan. Anders was, het, uh, was hij naar beneden geknapt. Maar uh, ja, inderdaad, daar vlakbij, inderdaad, naast de fomers. Ja. Oké. Okay. En uh, tot hoe laat uh, gaat het uh, spektakel door, uh, Roy? Tot vijf uur. Tot vijf uur? Ja. Oké, okay, en alle kids... Is er, uh, Sinterklaas is rond de klok van vier uur aanwezig. Oké, okay, we gaan hem klokken.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 Sinterklaas niet. Er staat geen geld om in mijn tuin, ben Sinterklaas niet. Ik heb een negatief voortuin. Als er straks van groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort, Kom dan nog maar eens terug, ben Sinterklaas niet. Sinterklaas. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Sinterklaas. Als er straks bankboietten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort, kom dan nog maar eens terug. In mijn tuin bij Sinterklaas niet. Ik heb een negatief voor tuin. Als er straks van jetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort, kom dan nog maar een terug. Ben Sinterklaas niet. Sinterklaas, ik ben nog zeker Sinterklaas niet. Sinterklaas. Als er straks van jetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort, kom dan nog maar een Vanmiddag Sinterklaas, in het pluspunt vanaf 4 uur. Zo voor. This is Jim Croce and the Bad Bad Leroy Brown. Geen uh, enkel idee of deze plaat in de top 2000 voorkomt. Nee, nou, daar ik het... ook... nee, weet ik ook niet nee, gaan we het straks hm. nog even over hebben. Maar ben ik dan? heb ik die hele lijst niet... Uh, beur... Ja, daar gaan we het straks over hebben. Ja, toch? Eerst wat anders, Eerst wat anders, ja. Ja, dan komt aan.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 Zo hé. En anders worden ze geflitst. Je ja, ja, ja, ja, ja. Zo krijgen gratis. we dat weer, hè? Ja, krijgen we dat weer. Oké, okay, nou, uh, stormachtig weer dus ja. de komende dagen. En nou, dat, uh, worden we in Zaltvoort niet koud of warm van, hè? Nee, toch? Ja, wat ik altijd zo leuk vind van Zaltvoort is, dus als het echt gaat stormen, dus zeg maar windkrachtje 9, ja, dan gaan ze naar buiten. Ja, klopt. Dan gaan ze naar het strand toe. Dat doe ik zelf ook. Ja, Daarvoor ja. kom je nooit op het strand. Ja. <laughs> en dan ga je naar het strand. Ja, ja. Dat vind ik zo leuk van Zaltvoort, dus Heel goed. Als het echt stormt, gaat Zaltvoort naar buiten. Als je bijna niet kan staan buiten. Ja, dan, dan, dan maakt het leuk. Je ja, ja, ja. uh, moet kijken voor de dagpannen. Ja, precies. Nou, dat ja. hebben we al een paar keer meegemaakt, hoor. Ja, ja, ja. Wil je het weer trouwens uh, nalezen? Dat kan onder meer ook op www.ricoweer.nl of op www.meteopagina.nl Dankjewel, Benno. Dat was het weer.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 Is Estava... daar toe aan wat warmte op de radio, hè? Nou, zeg het Wat nou, zonnige echt. muziek. Ja, ja. Heerlijk, heerlijk. En die heb je gehoord. El Perdon van Nicky Jam en Enrique Iglesias. Gevolgd door deze van Late Back en de Sunshine Reggae. Oh, we hebben de zin in, hè? Sint-Teklaas is weer in het land. Ja, en ja. En heb je ook uh, nieuws over, uh, Benno. Nou, nieuws. In ieder geval zoveel nieuws, dat er een, uh, een uh, zaak in, uh, in de Halterstraat 37, ja, dat is een, een zaak voor lingerie, en daar staat op, uh, dames, let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 Veel meer films. En, um, ja, we hadden het er net al even over, uh, Robert, dat het uh, dat, Serge dat uh, gebeuren weer helemaal booming business is. Ze zijn helemaal weer terug. Hè? En, ja, en Paul Blair ook. Ja, oké, okay, dus uh, weer vol op films kijken in Zandvoort. En het is, ik vind het zaaltje zo leuk. Zo, zo, zo schattig klein. Zo lekker knus. Ja, zo lekker knus. Zo en, lekker warm. En <lacht> ja, je zit natuurlijk helemaal top. En uh, nieuwe apparatuur, heb ik begrepen. Dus dat klinkt allemaal fantastisch. De nou, grote film uh, is uh, natuurlijk uh, film, de filmclub uh, Valley of Love. En even kijken, wat hebben we, we, hebben we nog? Specter? Onder... Specter, ja, natuurlijk. Uh, dat is natuurlijk de jam nieuwe James Bond. Oké. Okay.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 Kan ik straks nog even over je, met, met je over het, om mijn contract praten? Trouwens. Ja, natuurlijk. Je <laughs> vrijwilligerscontract. Ja, hoor. <laughs> ja, en Geen enkel uh, probleem. Precies. Uh, die <laughs> ja, dat, is natuurlijk, dat zijn ook vrijwilligers. Uh, maar natuurlijk superbelangrijk als er uh, fik uitbreekt in het dorp... of andere narigheid. En van het dierentehuis. Ja, die doen het eigenlijk heel erg goed, denk ik zomaar.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 the chasing dogs, we'll be dancing in the dust, cause we'll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 Het was even zoeken, want het lag allemaal onderop. Maar onder de ik, stof? Het, onder... Nee, nee. Kurs, oh, T-shirtje, jasje, alles wat CFM's wordt. ja. Ik was zo de straat op. Kijk, doe je goed. En uh, Wil je Benno in de bedrijfskleding zien? Je kan even meekijken met dit uh, programma maar, via www.zfm-live.nl. Daar is de camera. Zwaai maar even naar de camera. Wij zwaaien even naar de ah, camera. Ja, www.zfm-live.nl. Kijk je mee in de studio aan de tolweg, Tina?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 En dan ben je even een uurtje bezig waar we allemaal zitten gewoon. Ongelooflijk. Ja. En ook nog op de radio. 106.9, 104.5. Via wwwctv livenl kan je natuurlijk ook luisteren. Via TuneIn. Ja, ook dat nog. Ja, en via de ctv app kan je ook gewoon uh, lekker luisteren naar je eigen lokale omroep. CTV met 24 uur per dag. Een zee van muziek en een golf van informatie. Dat is een ouwe.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 Er bijna op Benno Veugen. Oh. Jawel. Ja. Tijd vliegt voorbij, hè? Het, ga, het gaat reuze voorbij. Reuze ik... stelsel. Hmm. meteen in uur twee, dat weet hij nog helemaal niet. Nee, wat gaan we gaan doen? Gaan we even met Willem Bruist contact opnemen. Oh, Dat is een van onze collega's. Ja, he? dat weet ik, ja. Die gaat uh, ze dadelijk vanaf uh, zeven uur een speciaal programma doen bij CFM. En wat dat ja, allemaal inhoudt, hoor, is uh, rond kwart over drie van hemzelf. We gaan hem dan gewoon even gezellig bellen. Dus blijf luisteren naar CFM. L.T. John is de laatste voor drie uur.